Overleed. Het weer wisselend bewolkt in het noorden en een graad of 17. Dit was het... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... ...voor knopend Muilenberg 3 kilometer. Op de A9 Diemen Amstelveen bij Oudekerk aan de Amstel 7. A9 Alkma Amstelveen bij knopend Raasdorp 5. De ring A10 tussen Oud-Zuid en Slotermeer 5 kilometer. A15 Nijmegen Gorkum bij Tiel 3. En richting Europort op de A15 tussen knopen en knopen 5. A16 Breda-Rotterdam voeren van Briedenordbrug 3. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Maasluis en Schiedam 5. Op de A20 vanaf Hoek van Holland naar Gouda bij.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 En de muziek van Jurgen Masakela op de Sanfoorts Radio. Jorden, dankjewel, jullie in het BBE. En daarmee zijn we aangekomen, nu 2 alweer van Sanfoort op zaterdag. Nogmaals, een hele goede middag.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 Zandvoort, Zandvoort.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 een documentaire in première over het Zandvoortse tervenpark Zandenvoorde. Het is een afstudieobject van Inge Meijer die aan de afge afgelopen jaren haar studie heeft gevolgd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 plotseling overleden. De documentaire zal binnenkort ook op dvd worden uitgebracht. Dus wellicht alle liefhebbers van uh, de camping Sandovoorde. De dvd komt eraan. Dankjewel Albert Jan, de programmaleider. <laughs> de hier is uh, Nico Beck. Ja, okay.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 Send me a sign to save my life, cause I was small We're gonna shout to the, the top, top, shout. He shouts child's really good. he shouts child's really good. <laughs> Je hoorde de de de speciale extended remix van shout to the top. Dan wordt het uh, drie voor half vier. Zou dadelijk naar het volgende plaatje. Dan krijgen we de evenementenagenda voor de komende dagen. Is nog even een, een ander kort Samford's bericht. Nou ja, het had ook in de evenementenagenda gekund, maar ik denk ik maak hier even een apart itemje van, want het is uh, vanavond al. En ik kan me voorstellen dat wandelaars daar uh, die geïnteresseerd zijn daar graag aan mee willen doen. Maar ik weet niet of er nog ruimte is, maar aan het eind heb ik wel een telefoonnummer. Dus houd even pen en papier bij de hand. Want van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 Hier is de Pasadena Dream Band En die band had in de jaren 80 ook heel veel zin in Zalvoort Hebben nog een keer live opgetreden hier in Zalvoort Toen kon je de single met handtekening krijgen Waar was dat? was Hier op het Gashuis volgens mij Ja, ja, ja, ja de Het is de Dat is ook, Albert-Jan. Ze hebben nog helemaal gelijk ook. Je ja zeker. Je hoort, uh, de de die er wie bent op C.F.M. Zandvoort. Met Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee. C.F.M. Voor Zandvoort en de regio. En uh, het is inmiddels uh, half vier geweest, tijd voor de evenementenagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albert-Jan? Uh, zonder volledig te zijn uh, de evenementenagenda, maar daarover later uh, meer.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 Vandaag en morgen is er een tweedaags muziekfestival bij Beach Club Rich. En dat begint om 12. Dat is nu om 12 uur begonnen en duurt tot uh, 12 uur vannacht. En morgen wederom van 12 uur tot 12 uur s'nachts. Uh, beach Festival, tweedaags muziekfestival bij Beach Club Ries. Dan gaan we naar morgen. Italia Zandvoort. Onze weerman zei het al, neem een parapluutje mee. Want het kon wel eens een beetje gaan regelen. En wat is er dan? Italia Zandvoort is het Italiaanse race evenement van Nederland. En het vindt uh, nu plaats morgen op het circuitpark Zandvoort.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 en dat is ook van 1 uur tot half 3 In het muziekpaviljoen En voor de 50 plussers onder ons 3 juli Ambo feestmiddag in de krocht Aanvang half 3 Daar mag ik ook heen Ambo feestmiddag de krocht aanvang half 3 Maar vooralsnog uh, zijn we met dit weekend bezig Met Beach Festival bij Beach Club Price. Morgen muziek in het muziekpaviljoen En Italiaans uh, geluiden En geraas op het Sikri Park Zandvoort Genoeg dingen te doen Zo. in en om Zandvoort Dat was weer een hele mond vol Dankjewel en uiteraard volgende week weer rond half vier de evenementagenda. Wat kun je de komende dagen allemaal gaan doen in Zalvoortje hoor. Dat is juist van Albert Jan. Door met de muziek op deze zonnige zaterdagmiddag. Hier is Warren you Te samen met Nate Dock, En het nummer heet Regulate.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 Down. They got guns to my head. I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly. Let me contemplate. I glanced in the cut and I see my homie Nate. 16 in the clip and one in the hole. Nate Dog is about to make somebody's turn cold. Now they dropping and yelling. It's a tad bit late. Nate Dog and Horan G had to regulate. You know like I got no.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 SMOKE LIKE I SMOKE IN YOUR HIGH LIKE EVERY DAY AND IF YOUR ANS IS A MUSTER 2-1-3 WILL REGULATE YOU KNOW I got no YOU DON'T WANT TO STEP TO THIS BELEVEND RITME VAN ZANDVOORT OOK OP TV ZFM TEXT TV OP KANAAL 45 ZFM En kijk je digitaal, dan ga je naar Kanaal 40 Thank you.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 Maar we gaan dat, uh, dat, we gaan dat groter, groter doen en uh, we gaan ook een vrienden van uh, club oprichten, maar zover zijn we nog niet. Nee. Oké, okay. nou volgende week is er dan weer een uitvoering en wie heb je volgende week uh, te gast? Volgende week komt uh, violist Thomas Partijn en fluitiste Lanette Pauw uh, komen optreden. En uh, wat voor muziek uh, gaan jullie maken? Uh, klassieke stukken.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 van drie tot van drie uur. Het duurt ja. tot vier uur, Heel dus is dus een uurtje. En de aanvang is om kwart voor drie. Dus komt Allen luisteren. Nou Sabine, bedankt voor deze vooraankondiging. Nadere informatie terug te vinden op www.zandvoortsmuseum.nl. En ik zou zeggen, meld u zich op tijd aan, want 50 en dan vol is vol. Ja. Zeg, bedankt voor de moeite dat je even langs hebt willen komen. Oké. Okay, een Dag. mooie initiatief van het uh, Stamford Museum en natuurlijk met name Noortje. Nou, we hebben het over de opening van Gallery La Raven in Stamford. Mark Giannicello, hij heeft gezongen en wij draaien een plaatje van hem bij Sierven. Is the FM Zone Ford Stay with me, but if you want to leave, shake your things, forget all of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 that was bobby round and two can play that game CFM uh, Race Radio en ja, we schakelen ja. live over naar uh, het Formule 1-circuit met Albert uh, Jan Vos. Nee, ja. En dat zien we over uit een warme studio aan het Gastelsplein. En dat circus is uh, dit weekend neergestreken in uh, Valencia. En wel het uh, stratencircuit uh, gereasen van de Formule 1. Vanmiddag om twee uur vond daar de kwalificatie plaats voor de race van morgen. En onder de uitvallers, uh, zeker naar de eerste kwalificatie, uh, dat verrassende uitvallers. Uh, uh, Ferraris twee keer, Massa en Alonso vielen naar de eerste kwalificatie.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 en Rosberg. En ergens in het achterveld de Ferraris van Massa en Alonso. Uh, morgenmiddag 2 uur live te volgen op RTL 7. Dat wat betreft het Formule 1 nieuws bij CFM. Maar zo dadelijk zijn we er nog een uur lang met een aflevering. Een uurtje van Zandvoort op zaterdag. En daarin onder meer het gedicht van de week. Ik heb er nu al weer zin in Jan. En het thema is vakantie. Vakantie, oh wat lekker. Hey, oh. En uh, ja, uiteraard eruit ook het dier van de week en nog vele andere items. Graag tot zometeen na. Vier uur, dus zijn we er nog één uur lang. En Paul Young, en every time you go away, is de laatste je voor je draaien voor je. Hey, we can solve any problem, we lose so many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 Onderzocht zijn de lonen van 15 topmannen bij internationaal leidende banken. Daaronder waren geen Nederlandse. Gemiddeld kregen de bankiers een jaarsalaris van 10,2 miljoen euro, inclusief bonussen. Het meeste kreeg de topman van de Amerikaanse bank JP Morgan Chase, 18,5 miljoen euro. Bankiers liggen de laatste jaren onder vuur vanwege de hoge loning omdat ze medeschuldig worden geacht aan de kredietcrisis. PvdA en CDA noemen het ernstig dat veel medewerkers van het ministerie van Defensie in het buitenland werken zonder geldige veiligheidsverklaring. PvdA-defensiespecialist IJsink is onaangenaam verrast dat de problemen nog niet zijn opgelost, zei ze in het Radio 1 Journaal. CDA-kamerlid Knops noemt het onvoorstelbaar dat er volgens Defensie geen sprake is van een veiligheidsprobleem. De NOS berichtte gisteren over de verklaring dat een klokkenluid de zaak onder de aandacht bracht. De Tweede Kamer is al jaren op de hoogte van de problemen met de verklaringen. Afgelopen woensdag werd er nog met minister Heel over gesproken. In Canada zoeken reddingswerkers naar overlevenden in een ingestort winkelcentrum. Zaterdag kwam in Elliott Lake in de provincie Ontario een deel van het dak van het centrum naar beneden. Meer dan twintig mensen raakten lichtgewond, negen mensen werden vermist. De meeste vermisten zijn inmiddels elders weer opgedoken, maar gevreesd wordt dat zeker één persoon onder het puin ligt en misschien twee. Er zijn klopsignalen gehoord. Een hoogleraar van de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt verdacht van wetenschapsfraude. Dat meldt NRC Handelsblad op zijn website. Zo gaan om hoogleraar consumentengedrag Dirk Smeesters. De universiteit wil nog niks zeggen over de zaak, maar komt vandaag met de verklaring. Vorig jaar werd een hoogleraar van de medische faculteit van de Erasmus Universiteit ontslagen... ...omdat die onzorgvuldig was geweest met onderzoeksgegevens. Het weerwisselend wisselend bewolkt en vooral in het noorden en oosten enkele buien met kans op...